De Palestijnse autoriteiten zeggen dat er 6.000 patiënten klaar zijn om geëvacueerd te worden... en meer dan 12.000 patiënten urgente medische zorg nodig hebben. Het schip dat gisteren in Noorwegen aan de ketting was gelegd is weer vrijgegeven. De Noorse autoriteiten hadden het vermoeden dat het schip met Russische bemanning betrokken was... bij het beschadigen van een glasvezelkabel in de Oostzee. De Nooren hebben het schip onderzocht en de Russische bemanning ondervraagd... Dat heeft geen link met de vernielde kabel opgeleverd. Eerder werd voor hetzelfde incident al een ander schip onderschept. De eigenaar zei dat zijn schip mogelijk per ongeluk een kabelbreuk had veroorzaakt. In Oude Kerk in Zeeland is vanochtend de watersnoodramp van 1953 herdacht. 72 jaar geleden kwamen 1836 mensen om het leven door overstromingen... Burgemeester van de Hoek van schouwen duiveland had het in een toespraak over de vergeten slachtoffers van de ramp. Daarbij doelde hij op de zeelieden die om het leven zijn gekomen. Feyenoordspits Santiago Jiménez lijkt dit weekend nog te gaan tekenen bij AC Milan. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport en Football International... gaat de Mexicaan een recordbedrag van 35 miljoen opleveren voor Feyenoord. Jiménez is vandaag al in Milaan en speelt dus morgen niet meer mee in de klassieker tegen Ajax. In de Champions League staat over twee weken Feyenoord AC Milaan op het programma. Het weer, vrijwel overal is het zonnig. Er staat weinig wind en het wordt 4 tot 6 graden. Vanavond en vannacht helder en in het oosten en zuiden kan het weer vriezen. Morgen opnieuw veel zon en dan een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Uit de jaren 80 aan het begin van het tweede uur Zandvoort op zaterdag. Bij je eigen lokale radio ZFM Zandvoort. Ja, de Zandvoortse radio is er al heel lang en dat gaat uiteraard weer gevierd worden. Daarop volgende week veel meer in deze uitzending. You're de Witney Houston and I wanna dance with somebody. Een lekker begin dus met het tweede uur. Wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, we gaan naar het toe. Daar is Piet Pijper bij de wedstrijd aanwezig van vanmiddag. We hebben het over SV Zandvoort tegen EVC. Als het goed is, is de wedstrijd inmiddels gestart. Ze gaan we met Piet contact opnemen, die langs de lijn staat of zo in de buurt zit. Dat horen ze dadelijk van hem. Nou, het is lekker weer buiten. Momenteel bijna 8 graden. Hier in Zandvoort. zonnetje erbij, dus uh, mooi voetbal weer. Zeker weten op uh, Duintjesveld. Dan hebben ze rond half vier hebben we de evenementen voor de komende dagen. en Eens even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, we hebben de Mooie expositie, plastic op drift, natuurlijk al die hebben we wandeld in het eerste uur. Maar er zijn nog veel meer uh, mooie dingen. En je kan niet meer naar Holland Casino zandvoort. Want uh, ja, dat heb je ook vanmorgen kunnen horen. De deuren zijn gesloten per, uh, per vandaag. Gisteravond tot uh, 12 uur was het casino geopend. En na vele jaren uh, is het uh, over voor het uh, oudste casino uh, van Nederland. Hier in Zandvoort. En daar heb ik toch wel een beetje moeite mee. Jammer genoeg uh, is het uh, niet meer gelukt. Er kwamen er steeds minder mensen die een uh, bezoekje brachten aan het casino. Daarvoor in de plaats hebben we nog wel uh, twee casino's uh, in de buurt in Amsterdam: eentje in het centrum en eentje iets uh, daarbuiten. Dus uh, daar ben je ook uh, van harte welkom. Nou, het uh, tweede uur gaan we lekker starten met uh, een Zandvoortse uh, duo. We hebben het over uh, Siggy en Dins. En uh, ze doen het samen met uh, Kat Nuf, Hebben nieuwe platen uh, opgenomen en gemaakt. En die zingel die is uh, gisteren uitgekomen. En we gaan hem uh, nu al draaien op de radio. Hier is uh, Siggy en Dins uit Zandvoort. En uh, Hoop Verloren. Ik heb mijn hoop verloren... Want ook al kom ik straks terug, gaat het nooit zo zijn dat jij je ogen opent. Want op deze manier doet het zoveel pijn voor de mensen die ik nog vertrouw. Het is afgelopen, ik wil niks meer horen. Kijk de spiegel niet aan zonder jou. Ik heb een slag geslagen, maar ik heb verloren. Ik ben alleen, ja, nee, dat al het goede aan het einde, ik hoop nog steeds. Je hebt gevonden wat je fijn was. Het is gezonder als je mij niet meer gaat zien Want ik ben, jij ja, weet Je kan me niet meer bellen als de zon komt We begonnen toch Ik schreeuw je naam met volle borst Die het KFC laat in de nacht nog langs de corner shop mijn oh, favoriete drankjes, zakje lees, met jou vergeet ik even alles om me heen en laat me zonders los Ik geniet van hoe je lachjes zonder make a vitamine B en potjes FIFA want toen kon het nog? Ik had gewonnen toch, opeens de laatste ronde nog, nu is nog lang de liefde niet, maar ja, oh, de secondes op Want schat ik heb een oogje voor dit, ook voor jou, maar wat goed voelt gaat ook wel eens mis Ik weet nog goed dat ik alleen nog maar kon dromen van dit, dus ik geloof dat ik geloof het ongelooflijk is Ik heb nog zoveel te vertellen en dat raakt me telkens weer Laat, Laat me kijken in je al ogen al Voor al de al laatste, de laatste keer Ik weet, jij weet Dat al het goede aan het einde Nico, nog steeds Dat je hebt gevonden wat je bij was. Het is gezonder als je mij niet meer gaat zien Want ik weet, jij weet ik kan me niet meer bellen als de zon Laat je me gieten, dan ben ik niet mezelf meer Maar wat moet ik doen als ik mezelf tegen mezelf ken? Dan wanneer ik met je ben, voel ik de helft niet meer Het is niet hoe het is, maar wat het is Ik weet het zelf niet meer, je hebt me je belt niet meer Ik raak de spanning kwijt, dat alles komt te eind Voor mijn gevoel, dan ben ik alles kwijt Nu loop je weg, zie ik je schaduw in mijn kamer lopen Je parfums, je body sprays nog in mijn kastje boven Dat zo van niet besproken en dat raakt me telkens weer En ja, laat maar kijken in je ogen Voor de laatste Voor de laatste keer Ik ben Jij weet Dat al het goede naar een einde komt En ik hoop nog steeds Dat je hebt gevonden Wat je bij me zocht het is gezonder als je mij niet meer gaat zien. Daar zijn we trots op, Siggy en Dienst uit uh, Zandvoort. Joris hoorde ze met de nieuwe singel die gisteren is uitgekomen. Hoop verloren. Zometeen gaan we naar Duitsersveld met eerst de nieuwe Stromae Eye. T'es la meilleure chose qui m'est arrivé. Maar aussi la pire chose qui m'est arrivé. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être preféré. Que ce jour ne soit jamais arrivé. Arrivé la pire des benedictions. La plus belle des malédictions, de toi je devrais m'éloigner. Mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit. Sois près de tes amis les plus chers, mais aussi. Encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie. Stroomaier hoorde je samen met Pom en uh, de nieuwe single van uh, Stroomaier was dat uiteraard uh, die je hoorde. We gaan naar een uh, zonnige Dijktesveld toe. Daar is uh, Piet Pijper uiteraard uh, weer voor ons aanwezig bij de voetbalwedstrijd. En uh, goedemiddag uh, Piet, welkom. Goedemiddag vanuit een uh, zonnige uh, SV Zondvoort complex Dijktesveld. We zijn uh, in, uh, bezig met de wedstrijd tegen EVC uit Edam, dat is de return van de allereerste wedstrijd van het seizoen. Daar was Zon voor toen de eerste wedstrijd bijzonder gelukkig. Gelukkig niet, maar wel succesvol. We hebben daar toen gewonnen. Dus was de eerste wedstrijd was een overwinning. Daarna volgden een heleboel nederlagen. En weer een overwinning tegen Edo. En uh, inmiddels uh, schiet hier ondertussen EVC een bal op de lat. Zo over de keeper heen. Gelukkig niet in de goal. Maar dit is dus wel een belangrijke wedstrijd. EVC staat uh, vier punten boven sv Zandvoort. Wordt voor dus hekken met zeven punten. En uh, het is dus heel belangrijk het is lekker weer. En ik denk dat we gewoon vandaag uh, maar eens even tegenaan moeten. Ja, we zijn dan... wel helemaal compleet, uh, Piet, vandaag? Nee, we missen wel een paar spelers. Althans, die zitten op de bank. En uh, dat, uh, dat, op de bank zit in ieder geval Fernando Lewis. Onze, onze spits die langdurig geplaceerd is geweest. En op de bank zit ook Castine. Uh, uh, die was vorige week ziek. Op de bank zit ook onze jonge spits uh, Dani Bakker. Die is om uh, voor mij, ik weet niet waarom hij hier niet in de basis staat, maar ik zag hem wel open, dus hij is niet geblesseerd. Maar de man die de laatste weken toch wel een beetje onze troef is in het spel. En ook uh, wissel is uh, Ricardo van den Burg, vaste, vaste rechtback, en die is ook vandaag voor een ander gekozen. dus zijn, Eigenlijk zijn alle spelers wel beschikbaar. Maar je mist een paar basisspelers in de opstelling, maar dat zal ongetwijfeld de, de trainer een reden voor hebben. Dus dan moeten we hem daar maar vragen. Zeker. En uh, uh, waarschijnlijk uh, gaan we nog wel een of ander van uh, die spelers zien in de tweede helft bijvoorbeeld. Als we, nou, die, die, worden, die, die worden zeker ingezet. We zijn inmiddels de 13 minuten onderweg. We hebben in het begin een klein kansje gehad voor Naijtoep Berg. Die, die is niet meer zo rap als vroeger had hij hem al afgemaakt. Dus die, die speelde eigenlijk een mooie kans. Daarna wel uh, twee kansjes voor EPC. En, uh, maar goed, toen ik in de uitzending kwam, dat schot dan ineens van Rans wat op de in Het eens pad, en gelukkig niet onder de Dus We zijn uh, 13e minuut, 14e minuut net. gaan we in. Weer EVC. Nee, buitenspel. Dus 14 minuut 0-0. Een belangrijke wedstrijd. En uh, het gaat om de punten. En. Uh, Zodra er wat gebeurt is, dus, uh, breng ik jullie op de hoogte. Zeker. en Uiteraard, uiteraard uh, ga ik jou zo rond het uh, einde van de eerste helft uh, weer even bellen. Piet, dankjewel voor dit moment. En ik ga je op de hoogte. En geniet van de, van de wedstrijd. Hopelijk een uh, leuke wedstrijd vanmiddag. En uiteraard van mooi weer. Oké, okay, dankjewel. Oké, wel. Oké, dat oh, ja. was uh, Piet Pijper uh, bij de wedstrijd. Nou, staat daar 0-0 uh, kwartiertje gespeeld. Afgelopen week op 30 januari is uh, de zangeres Marianne Faithfull overleden. En uh, ja, ten nagedachtenis aan uh, Marianne Faithfull hebben wij een plaat uitgekozen. Speciaal uh, van haar en dat is uh, Estiers Go By. terecht dat uh, collega Jaap Koper uh, van haar een uh, plaat uh, aanvroeg in dit programma. Je hoorde een van de grootste hits uh, van haar. As Tears Goes By. Klinkt ook lekker oud. En uh, ja, jammer genoeg uh, is ze dus uh, van de week uh, overleden. 30 januari is uh, dat gebeurd. En uh, wij hebben er even bij stilgestaan. Dan uh, gaan we zo dadelijk uh, de evenementen uiteraard uh, met jullie doornemen. Er is alweer het een en ander te doen in Zonvoort. Of er komt het een en ander aan. En uh, ja, daarover hebben we zometeen veel meer in het radioprogramma Zandvoort op zaterdag. Eerst gaan we nog even terug naar het Zonfestival. Nou, van een heel, heel tijdje geleden hoor. We hebben het over de groep Frissel Zissel. Ken je ze nog? Nou, dit is een vrolijke plaat van ze. Die heet Alles heeft een ritme. komt het uh, omdat dat uh, singeltje uit uh, mijn uh, jeugd... komt uh, dat ik het een leuk plaatje vind. We beginnen terug naar 1986. In week 3 stonden ze op nummer 12... in de megatop 50 met deze singel. Alles heeft een ritme van frissel, zissel. En uh, het Songfestival hebben ze ook uh, meegedaan met deze single. Maar helaas uh, bereikte deze single niet... de eindronde van het Songfestival in 1986. Waar het heel beter mee ging is de volgende plaat die we voor je gaan draaien. Earth, Wind and Fire. ...fansglesig van IWF... Uh, ...oftewel Earth, Winter, Fire... hoor je hier bij de Sunfoots Radio... ...met September. En wij gaan hem draaien. Hij is net uit, hè. De nieuwe single van uh, Sabrina Carpenter. Hier is Bad Jam. I know I'm like, manifest that you're oversized. I digress, got me scrolling like, out of breath, got me going like, Who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Like, Maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good bed. How you pick me up, pull tell me, pull tell me wrong. Oh, it just makes sense. How you talk so. You're not in my time zone, so but you wanna be. Where art thou? Why not? Upon with me, see it in my mind. Let's fulfill the prophecy. Just the cute guy with the wide blue eyes and the big bad night. Mm -hmm. I know it's sound a bit redundant, but I've been waiting every. Blijf maar mooie muziek maken. Dit is Sabrina Carpenter. Je hoorde er met Dad Jam. De nieuwe zingel van haar hier bij de Zandvoortse Radio. Het is half vier geworden. Tijd voor de evenementen. Nou ja, ik neem er even een paar met je door. We hadden natuurlijk in het vorige uur van dit programma, Zandvoort op zaterdag, al aandacht voor uh, de nieuwe expositie in het museum. We hebben het over plastic op drift. Het Zandvoortse Museum hebben we het dan over. En, uh, die expositie is daar nog te zien tot en met 31 mei. Dus ga er zeker even een kijkje nemen. Het is meer dan de moeite waard. En uh, jij ja, ziet daar uh, indrukwekkende kunstwerken die gemaakt zijn van afval op het strand. Dus uh, ja, we denken altijd van: uh, nou, het strand ziet er best wel netjes uit. Er zijn mensen die daarvoor zorgen en ook de organisatie uh, Juttersgeluk is daarbij betrokken en uh, zijn daarbij uh, actief. En uh, ja, ze vertellen graag uh, van hoe je nou uh, kan zorgen dat het uh, strand uh, netjes blijft en ook uh, netjes wordt. En verder kan je genieten daar van de kunstwerken die gemaakt zijn met uh, de zwerfafval van het uh, strand hier in Zandvoort en Bloemendaal. Nou, dat is dus tot uh, 31 mei gaan we eens even kijken naar uh, de andere exposities. En dan hebben we nog een uh, expositie, uh, even kijken, ook in de... de, de... ...in het uh, Zandvoorts Museum. Heb ik dat goed? Uh, nee, in de bibliotheek. Sorry, in de bibliotheek hebben we de expositie uh, van uh, Marco uh, Temes... ...auteur van onder andere De Krokendeel... ...en uiteraard uh, heel bekend uh, hier in uh, Zandvoort. Nou, hij heeft een expositie in de poëzieweek Week... Uh, ...daar uh, in, het, uh, in de bibliotheek. En uh, je kan uh, daar uh, komen kijken naar... Uh, andere. Allerlei dingen die te maken hebben met poëzie. Rondom het thema poëzie en dergelijke. En uh, ja, dat uh, wordt uh, daar uh, tentoongesteld in het uh, museum. Allemaal tijdens de openingstijden dat je daar uh, van harte welkom uh, bent. Nou, we hebben Marco daar natuurlijk al eerder over gesproken in deze uitzending. Uh, dan hebben we verder Sandvoort Lightwalk. Ja, ook die komt er weer aan. En dat is al, altijd een geweldig evenement in de avond. Iedereen verlicht door het dorp heen en over het circuit als het donker is en verlicht is door prachtige lichtkunstwerken. Dat gebeurt allemaal op zaterdag 15 februari. Dan schijnt er nieuw licht op Zandvoort tijdens de Zandvoorts Lightwalk. De vierde editie van dit wandel evenement over het Zandvoort voor één avond om tot Lichtjes Walhalla. Wandel over het strand en door het sfeervolle centrum van Zandvoort. Terwijl je langs tal van indrukwekkende Light acts komt... die je van Zandvoort één grote lichtparadijs maakt op die avond. Je komt de ogen tekort. Met vier verschillende afstanden zit er voor iedereen wel een mooie route bij. Ga voor de 18, 14 of 10 kilometer of wandel met jouw gezin. De Family Walk van 6 kilometer... Wandel met je vrienden, familie en wandelmaatjes. Geniet van het adembenemende avondwandeltocht hier door Zandvoorts. Nou, je kan het allemaal vinden op de site zandvoortlightwalk.nl. Daar vind je meer informatie en ook over de mogelijkheden van inschrijven... voor de Zandvoort Lightwalk. Dan gaan we kijken of we nog een andere expositie of gebeurtenis hebben... ...hier in Zandvoort. Nou, er gebeurt wel heel veel hoor, tussendoor. Maar kijk even op de site van uh, visitzandvoort.nl. Ja, natuurlijk gebeurt het weer op uh, 20 maart tot 11 mei. Dan uh, zijn we weer welkom uh, in de Keukenhof. En we hebben ook nog de pre-run van de Zandvoort circuitrun. Die komt er uh, aan op uh, 8 maart aanstaande. Dit zijn uh, afstanden van 5,5 uh, of 10 kilometer... En het lange rondje laat je alvast dichterbij komen... en kennis maken met het legendarische circuit. Dat allemaal de komende tijd hier in Zandvoort als uh, evenementen. We gaan weer uh, lekkere muziek uh, voor je draaien. Eens even kijken wat we... Uh... Oh ja, deze is leuk. Uh, we gaan een uh, gouden oude draaien van uh, Wet, Wet, Wet. Hier is Sweet Surrender. was de CEO van uh, Oudcast. Uh, inderdaad, een uh, leuke mama appelsap Om het zo maar even te zeggen. Daar mag ik niet gebruiken. Maar goed, doen we lekker toch wel uh, in dit uh, radioprogramma. Zometeen gaan we in het Duitsersveld. Naar uh, Piet Pijper voor het slot van de eerste helft van de wedstrijd: SV Zandvoort tegen EVZ. Ik ben heel benieuwd of het nog steeds 0-0 staat. En of we uh, kansen hebben gekregen, we dan SV Zandvoort. Om uh, de wedstrijd in ieder geval open te breken met een 1-0 voorsprong. Dat gaan we doen na deze, deze classic van uh, Bobby Humphrey. Here is no way. Beat up Bobby Humphrey en No Way. En uh, danstig lees ik zo op de zaterdagmiddag bij eigen lokale, lokale radio ZFM. We gaan naar uh, Duitsjesveld naar Piet Pijper. Daar, uh, Piet, zo op slag uh, van uh, rust. Hoe is het daar? We zitten op slag van rust inderdaad. En uh, het is nog niet gescoord. Het is 0-0. Uh, en uh, beide partijen die, uh, ja, die zijn... Uh, ze zijn heel voorzichtig om geen tegengoal te krijgen en aan de andere kant willen ze ook alle twee graag een goal maken. Dus het is een redelijk op, op en neergaande wedstrijd met uh, links en rechts wat kleine kansjes. Dat, dat lijkt een beetje een optisch overzicht, overwicht voor... Uh... EVC. De, de scheidsrechter dat is, een beetje, dat is een beetje... De man is wat ouder dan gemiddeld en die kan het ook slecht volgen. Dus die staat een beetje rond de middencirkel. Dat is wel jammer, want er wordt vrij veel inzet gespeeld en uh, dat, dat vereist ook een goede scheidsrechter die, die bovenop staat. Het, het is 0-0 en uh, nog, hij gaat nog even door. Misschien is er nog een in geweest net aan de kant van EVC. Dus het duurt even langer dat uh, die eerste helft. Ja, is Daarna... de boos al uh, gewisseld? Uh niet? We, we hebben nog niet gewisseld. Nee, Ni niet eigenlijk. gewisseld? Oké. Okay. Nee, we spelen nog gewoon met el dezelfde elters spelers. Dus die sterke bank, die moet straks er waarschijnlijk erin. De, de gele kaarten gaan wel aan de, aan de opende boom door. Die denken dat die inmiddels al de vierde of de vijfde gele kaart gegeven wordt, redelijk verdeeld over de beide teams. We krijgen nu een vrije trap voor de EBC, ongeveer vijf meter buiten het strafsoepgebied. En uh, ik neem jullie even mee wat we luisteren beluisteren daarna... Het is trouwens tijd voor Zandvoort. Nigel Berg die gaat achter de bal. Die is vreselijk actief vandaag. Die doet er echt alles aan om uh, een doelpuntje te maken. Wat er niet echt lukt. Om. Hier gaat hij. Nigel staat klaar. Geen schot maar een voorzet. Met lange mannen van EPC. Hij is een kluts. En weggewerkt. EPC gaat eruit. Oeh, dat komt weer terug. Nee. Zo, nog steeds in de aanval. Fries voor. Oh, wat een kans. No, oh, oh, een kans voor Otman. Of Riek. Ik denk Gio. Kortington. Vorige week scoorde hij vrij, maar nu net naast. Jammer. Ze we een mooie rust met 1-0. Iemand wil je nog meer? Maar dat is niet gelukt. Cornerbal. Kastelvries. Ja, nog een cornerbal. We gaan nog even door. Jullie zitten in de lijn, dus het zou mooi zijn. Op slag van rust om het doelpunt te kunnen melden. Zeker. Dan kunnen, dan kunnen we rustig aan de T. T. Daar gaat die cornerbal. Komt nu? Nee, nu. Ja, voor. Oeh. Het zijn lange mannen. En nu klaart hij voor rust. Rust 0-0. We komen weer graag terug in de tweede helft. Tot straks. Oké, okay, dankjewel, Piet. Daar vanaf okay, Duitjesveld. En. Tot zometeen voor de tweede helft op deze zaterdagmiddag. En het is zaterdag, ja mocht je het niet weten. Maar Bluff heeft daar een plaat over gemaakt en die gaan we nu voor je draaien. De allermooiste straathoek ruikt naar koffie en naar bier. Ik rook een sigaret en dan nog een stuk koffie. Haar staat altijd open. Ik kan me zo zien staan. Ze roept, wacht op mij vanavond, het is tijd om weg te gaan. Ik had nooit iets beters dan zo'n mooi ongeduld. Tot ik de zon heb neergekeken. Wat me niet met spijt vervult. En als ik haar dan ophaal, zit ze naast me en ze zwijgt. Ik rij harder weg dan anders. Duw het asfalt voor ons uit. Ja, ja, altijd een lekkere dag, hè, die zaterdag. zaterdag. Dan uh, mag ik uh, radio maken, kunnen jullie radio luisteren... Nee, nee, bij de Zandvoorts ik... Radio met uh, onder meer Goedemorgen Zandvoort. Maria Zandvoort met Zandvoort uit Zandvoort. En uh, Zandvoort op zaterdag in en entertainment view, uh, Uiteraard met uh, Fred Heij. Je hoort het allemaal op de zaterdag bij ZFM. Nou, zaterdag Bluff was dat uh, uiteraard. Nou, een lekker plaatje zo... Uh, om te draaien in de tweede uur van dit radioprogramma. Gaan er nog twee draaien. Tot aan het nieuws en weer van vier uur. En één van die twee, dat is deze single van Mark Ronson. Een grote hit geweest. Hier is Uptown Punk. Is that ice cold? Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls. Them good girls. Straight masterpieces. Silent, Violent.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 Girl, set your hallelujah Girl, set your hallelujah Cause Uptown Funk gon' give it to you Cause Uptown Funk gon' give it to you Cause Uptown Funk gon' give, give it to you Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch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 Call the police and the firemen, I'm too hot. Make like a dragon roll to retirement, I'm too hot. hot, hot, damn. hot damn. Bitch, say my name, you know who I am, I'm too hot. hot and my band buy that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Punk don't give it to you. Cause Uptown don't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 Het was wel leuk hè, hadden we hadden twee platen die gaan over de zaterdag, eentje over de zaterdag overdag en een uh, zaterdag de hele dag. En eentje over de Saturday Night, is dus van uh, Mark Ronson en uh, Uptown Funk. Nou, wij gaan op naar het en weer uh, van 4 uh, uur alweer. En dat doen we met uh, nog uh, eentje voor je te draaien, dat is deze single van de Black Eyed Peas en Where Is The Love.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 Have love just to set a straight Take control of your mind and meditate Let your soul gravitate to the love yo, yo. People killing, people dying Children hurting, you hear them crying Can you practice what you preach And would you turn the other cheek Father, Father, Father Help us send some guidance from above Cause people got me, got me questioning the same, if love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong?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 The truth, yo. On, Where's the truth, y'all? Come on, I don't know the love, y'all? We're forgiving people dying. Children hurting and crying. When you practice what you preach, and when you turn the other cheek. Father, Father, Father.